Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen vluchten uit Oekraïne. In totaal zijn er al 100.000 van hen naar Polen gevlucht. Waarvan 9.000 mensen alleen al op deze ochtend de grens zijn overgestoken. Het Rode Kruis staat klaar om ze op te vangen. En wat bijvoorbeeld het Rode Kruis in Polen de afgelopen nacht al heeft gedaan... is ze hebben opvanglocaties ingericht... Met bedden, dekens, maar ook gezorgd dat er bijvoorbeeld eerste hulp beschikbaar is en ook psychosociale ondersteuning. Want het is natuurlijk ontzettend hardverscheurend voor mensen en, en shocking eigenlijk wat er nu gebeurt. Bij de grensovergang naar Polen staan lange rijen. Mensen moeten daar hun auto laten staan. Ze mogen alleen nog lopend het land binnen. Nederland komt met meer hulp voor Oekraïne. Ons leger stuurt zo snel mogelijk 200 raketten die kant op. En er is ook besloten om alle Nederlanders die in de ambassade in Oekraïne werken weg te halen. Hun kantoor werd eerst al verplaatst naar Kiev, van naar een andere stad. Maar daar wordt het nu ook te gevaarlijk. En dus werken ze verder in Polen, net over de grens. Volt heeft Kamerlid Nulliverne Gundohan uit de partij gezet. Volgens de leider van Volt zijn er meerdere meldingen binnengekomen over gedrag dat te ver ging. Gundohan zou te handtastelijk zijn geweest en misbruik hebben gemaakt van haar positie. En misschien staat in jouw keuken het tosti -ijzer wel te loeien voor een uitbrakontbijtje. Je kon vannacht weer stappen zonder eindtijd. We kunnen dansen en weer mensen kunnen zien. Ja, heerlijk. Ja, fantastisch. Heerlijk. <laughs> nou, gewoon lekker dansen, gewoon met vrienden. Wennen dat je geen QR-code is, maar ja. ik voel me wel helemaal prima, hier. Ja, heel leuk wel ook wel. Ja, de QR-code mag in je zak blijven zitten. Maar als je naar een feestje met meer dan 500 man gaat, moet je nog wel even testen voor toegang. Het weer, vandaag lekker zonnig en droog en er staat bijna geen wind. Het wordt een graadje of acht. In de loop van de avond koelt het af en kan het op sommige plekken licht vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A6 van Muiden naar Lelystad bij Lelystad. Vanaf Almere regenboogbuurt is de vertraging 20 minuten. En op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Amstelveen-Stadshart en Naalsmeer 10 minuten de vertraging.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 ...autobedrijf Zandvoort. Ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort... Zandvoort. Yeah. ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu... ...Zandvoort uit Zandvoort. Verleef de, de tijd van de leer...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 er was er ook een, die pak bij. En die leek precies op een jeugdkik van mij. Weet je nog wel, oh, je. Wij kikten al zijn leuke dingen, weet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 De zij brood verdienen, vrouw en man? Vandaar is het zo vochtig heel hele leven. Al dit we op een nu en dan. Al maandagmorgen vroeg gaan we aan het De een die zloot, heeft geen minuutje vrij. Een ander transpireert bij klavere jassen. Een derde hoopt niet tot de loterij.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 Ja, als het zondag is, arbeid voor rest hier zwicht, dan krijgt er iedereen zijn zondagse gezicht. Als schoolfabriekkantoor zeiden we blijden, voelen ons vrij en fris wanneer het zondag is. Die niet spelen kon, die speelde eens een mop. Toen nam de pen en schreef er woorden op. Het was een gril en anders niet op een servet geklat. Die dwaasheid werd een slakerlied en nu zingt heel de stad. Er is een slaker uit, een aardig liedje. Een lieve slager gaat op stap. En ieder zingt de fluit, het melodietje.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 Gaat op staat. een Ieder zingt of fluit. Het melodietje. En kent de woorden even rap, Het gaat van mond tot mond. De hele wereld rond. Zo'n kleine muzikale graad er is een slaker uit. Een aardig liedje. Een nieuwe slager. Amen. 40 jaar oud was, werd ze beroemd eigenlijk in Nederland als een nachtegaaltje van de Jordaan. alleen met het verlangen naar jou, en daarvoor hoorde u Henriette Davids met een slager. Gaat op stap. Zie je hem, Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats. Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. En de volgende artiest is modus hier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 Wandel in het spelletje, hoor, hoor ze niet, zo ze niet. we ze sparen treden, ze niet, niet, zo niet, ik, nacht de gala kwijt, niet. luister niet, Dat luister de maar maar bella bella bella bella bella bella bella bella de Bella bella de Ga met de vanavond naar de kleine osteria, waar de Met hier, maar dan met jou alleen, waar de Chip staan blauwe meer, daar wil ik altijd hier, met jou alleen. I'm a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 Chocolade, choco, choco, chocolade. Choco, choco, chocolade. Open oh, een je kop een heel enkel keertje fijne choco, choco, chocolade. Koop een stukje voor een vrouw. Choco, choco, chocolade. Al fijne chocolade, choco, chocolade, koop een stukje voor mij Iedereen in Milano wacht op mijn soprano. Zing ik mijn lied verder, koop ik het Al mijn fijne kleine stukjes chocolade, chocolade, chocolade. Ja, in heel Milano eten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 Twee is gaan naar benen, maar verder gaat het wel. Twee oude toffe jongens, van buiten wat antiek. Twee oude toffe jongens, met harten vol muziek. Kijk eens hier, jongen: het kapitalisme is niet zo leuk. Oh nee? Wel nee.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 Ik heb van mijn hele leven nooit de vakken. Bolle boffen die ons vertellen wat ons land nodig heeft. Hm, dat heb je ook niet van jij, hè? Geef dat nou. Eh, uh, Dolf, niet om het een of ander, maar. Snap jij nou wat van die moderne beatmuziek? Ach, je moet maar zo denken, zoals de oude zongen, zo Pieter de jongen.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 Prim soda tonic in een lichtstool zonig op het strand buu le ver achterglazen. De lucht een strakke blauwe van, het strand en meer En hoop. Een meel verscheurt haar eigen keel en dan speelt lief of Er is zoveel te koop. Rijen vogels kringen, dan van schreeuwen Maak me blij.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 Rijden, vogels, kringen, zon, wanscheven. Maak me brun. Maak, maak me brun. We leeft de tijd van wanneer? Dat zand voert, dat zand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 ja, ja, ja, ja, papa pa, pa, pa, ja, pa, pa, pa, pa, da, ja, pa, pa, pa, da, ja, ja, ja, papa ja, ja, ja, ja, ja, papa ja, ja, papa ja,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 kapitein drie sterren in de zonneschijn, dat is de kapitein. Daarachter loopt de luitenant, lila, luitenant. De sabelmoedig in zijn hand, die knappe luitenant. Vervolgens komt de korporaal, die ka korporaal De meeste plaats van allemaal, dat heeft de korporaal. Daar komt het hele regiment, rira, re regiment. De zieken dragen op het hen, die sluit het regiment.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 Niet. Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg. <laughs> weg. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden gezien? Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Een pleintje dat bleef hangen op dat hey hey En de sleutel van die jukebox bleek verdwenen in het café. Dus zonietter liep met zo'n gezicht, want die jukebox zat al En de stroomuitschakeling kon niet zien, dat bleek ook de knop van het licht. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie? Heeft de sleutel van de deur nog gezien? Want de kaal is gepast en dat ging ze dan zo. De dan doet de lichtknop en zei: hier nog wat lust. Moet het voor het donker maar zeggen, we krijgen tien minuten rust. Maar zonder licht in een café, hoe komt de mens op dat idee? Het werkt met trambaland in het donker, je hoort naar alle kanten heen heen de shuttle van de juwelen gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien? Wie heeft de schutting van de juwelen gezien? Want de plaats is daar en dat ding zit omzat en de mensen die hey, daar woonden hey, hey, aan de zij en overgans namen op die kreet al over. Hey, hey, hey,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 wat jij zo uit de hoogte deed Je deed alsof ik lucht was Of onze liefde gelucht was Zoiets als kismiek Je hebt hem vertederd En vernederd En dat deed je keer op keer. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer